Sarah Palin die vorig jaar kandidaat was voor het vicepresident. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zom, zom, CZ. Zandvoort. En zomerhits. Z FM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Sweet man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 So think before I pay you out I promise this, promise this Take this hand cause I'm wrong Kill my, carry my No, we can't read My whole face. place She's, She's gonna love me love me. nobody